het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Britse tabloid The Sun heeft een lijst met 65 namen gepubliceerd... van mensen die nog worden vermist na de brand in een flat in West-Londen. Gevreesd wordt dat ze zijn omgekomen. Het officiële dodental staat nu op 17, maar gezien het hoge aantal vermisten... wordt ervan uitgegaan dat dat mogelijk nog flink zal stijgen. Steden moeten meer groen aanleggen voor recreatie. Dat wil de Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de regering en het parlement. In natuur natuurverblijven is belangrijk voor de volksgezondheid... terwijl de aanleg van groene gebieden in steden de afgelopen tientallen jaren juist is achtergebleven, zo stelt de raad. Door de bevolkingsgroei en de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die behoefte hebben aan buitenlucht... en die ook tijd hebben om buiten te zijn. Verder moet er ook groen bijkomen omdat het goed is voor de afwatering en verkoeling bij hittegolven. Europese landen gaan het financiële tekort bij het VN-klimaatpanel aanvullen. Dat is ontstaan na het vertrek van de VS uit het Klimaatverdrag van Parijs. Staatssecretaris Dijksma verdubbelt de Nederlandse bijdrage tot 100.000 euro. Onder meer Duitsland en Luxemburg hebben al extra geld toegezegd. Frankrijk en Zweden overwegen dat ook te doen. Maandag worden de plannen besproken tijdens de Milieuraad... waar alle Europese ministers van Milieu samenkomen. Een Juventus-fan die twee weken geleden gewond raakte is alsnog overleden. De vrouw van 38 stond samen met duizenden andere fans in Turijn... de Champions League-finale te kijken tussen Real Madrid en Juventus... toen er paniek uitbrak. Zo'n 1500 mensen raakten in het gedrang gewond. Het weer, veel bewolking en kans op een bui. Aan zee vaker zon. staat ook vrij veel wind en het wordt 17 tot 20 graden. In het weekend wordt het opnieuw zomers warm. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er wat vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Door een kapotte vrachtwagen bij knopen ketelplein. 4 kilometer, vertraging bijna een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, De vida no teu coração É uma cobra, é um pão É João, é José Um espinho na mão É um colo So do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 Batida met Beshallah.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 Including them that are not. If joy can be contagious, then catch this wild outrage, I'll sing and start the world to sing today. I love everybody, everybody I see. Come laughing, come crying, but come back.